NOS-jaar. De provinciale staten van Groningen willen dat het kabinet het voornemen om extra gas te winnen terugdraait. In een spoeddebat was brede steun voor een motie met die strekking. De statenfracties willen ook dat wettelijk wordt vastgelegd wanneer de gaskraan definitief dicht gaat. Ook de Groningse gemeenteraad pleitte in een extra debat voor zo'n vastgelegde einddatum. Vorige week werd bekend dat er meer gas uit Groningen nodig is dan verwacht. Onder meer door toegenomen vraag uit Duitsland. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft corona. Op Twitter schrijft hij dat hij helaas een positieve testuitslag heeft gekregen. Hij blijft voorlopig thuis en werkt ook vanuit huis. Hoekstra heeft geen klachten. Hij was eerder op de dag uit voorzorg al in quarantaine gegaan... na een positieve zelftest van een van zijn kinderen. Dinsdag had Hoekstra zijn eerste reis als minister van Buitenlandse Zaken. Hij sprak in Brussel met zijn Belgische collega Wilmes en eu buitenlandschef Borrell. In Rotterdam is gisteravond een man van 22 jaar doodgestoken. Dat gebeurde op straat, in het westen van de stad. De dader of daders gingen er vandoor in een auto en zijn nog niet gepakt. Hulpverleners probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Waarom de man is neergestoken, is niet bekend. In steeds meer plaatsen willen winkeliers en horecaondernemers zaterdag uit protest de deuren openen. Ook als vrijdag, morgen, de coronamaatregelen worden verlengd. Volgens de krant De Gelderlander gaat het om Aalten, Mond voor Land en Oude IJsselstreek. De burgemeesters van die gemeente zeggen het protest te gedogen... maar wel moeten de veiligheidsregels worden nageleefd, zoals het houden van afstand. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in een groot deel van het land... behalve voor het oosten. Lokaal kan het zicht minder dan 200 meter zijn. De temperatuur daalt tot een graad of 4 en in het zuidoosten tot rond het vriespunt... Overdag kan de mist hardnekkig zijn, vooral in het zuiden. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Uit vrije wil, speelt die ergens in.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 A vai Sloten altijd goed, beschaaf dus ik nu niet val. Ik ben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 Was wat jij was, en jij was dan wie ik was. En wij dan nog steeds bij was, en jij dan nog steeds, en jij dan nog steeds, Bij wij dan nog steeds bij was.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 confidence, maar ik laat geen sporen achter no evidence. Geen 50 cent was je van mijn nemen Geen 50 cent was je van mijn nemen man. Real bad girl, je showt confidence, maar ik laat geen sporen achter no evidence. Geen 50 cent maar je van mijn nemen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 Mm -hmm. real, real bad girl yeah ja, show showed confidence maar ik laat geen spora after no evidence geen 50 cent maso fuck me mijn geen 50 cent so fuck me money real, real bad girl show ja, showed confidence but i laat geen after no evidence geen 50 cent geen geen cent, want ze fuck met Echo boos. Ik kan prikken als ik wil, astrazeneca. Ik ben met Monica, anders van met Latifa. Jessie kijf als mami komt voor akara. Macaferli, hele lange Zij wat zonder konie, op die body, toe pak M&M. 2 pakken MM's voor 50 cent. Real, real bad gal, jassen show confidence. Maar ik laat geen sporen achter no evidence. Geen 50 cent was jou van mijn money, man. Geen 50 cent was jou van mijn money, man. Real, real bad gal, jassen show confidence. Maar ik laat geen sporen achter no evidence. Geen 50 cent was jou van mijn money, man. Geen 50 cent was jou van mijn money, man. been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 106.9 CFM Cf Cf Person I want by my side Skittling my heart Go free and dive in blind Cause love and heartbreak They walk within line Yeah, nobody can love me like you But that means you got the power To hurt me too 6.9 straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3.